Woordvoerder Abtroot vindt het raar dat hij uit de media moet vernemen dat het CDA hierover moeilijk gaat doen. En ook PVV-Kamerlid De Jong is niet over het CDA te spreken. Het lijkt er toch een beetje alsof het CDA de boel aan het traineren is. En dat uh, SEATs het niet. We zijn not amused, zou ik maar zeggen. Zonder de steun van het CDA heeft de minister geen meerderheid voor haar plan.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 Vorig jaar riep Time Magazine Facebook-oprichter Mark Zuckerberg uit... tot persoon van het jaar. En dan het weer er trekken enkele buien over het land. In het noorden kan het ook nog even onweren. Temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond en vannacht zijn er aan de kust nog buien. In de rest van het land klaart het op. Morgen is er minder wind, maar dan zijn er opnieuw buien. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag onstuimig weer met veel regen awb verkeersinformatie Er staat in totaal 60 kilometer file... en dat is normaal op dit tijdstip op woensdag. De files die opvallen op de A1 Apeldoorn-Hengelo... staat tussen Badmen en Afrit Lochem 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag staat voor Zoete 6 kilometer file. De a 12 te laag utrecht voor Reewijk 4. En op de N15 Maasvlakte-Rosenburg is de Thomassentunnel in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing.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 Blue van VGZ vanaf 77 euro sluit nu af op blue.nl. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u op deze zender Radio 1... met zometeen vanuit Straatsburg ons eigen euroforum. Men zit daar al klaar en kan even volop meegenieten met onze cultuurrubriek onder leiding van cultuurredacteur Anton de Goede. Anton, welkom. Ja, Jij dus wel. uh, gaat het hebben over Jan Banning, een beroemd en vooral zeer geëngageerd fotograaf. Juist. Heeft een bijzondere expositie. Afgelopen zaterdag, in het hartje van de grachtengordel van Amsterdam... opende een solo-expositie uh, van Jan Banning, de fotograaf. Bekend mm -hmm. van eerdere projecten zoals... veel mensen zullen hem kennen van de bureaucratics... waarvoor hij ambtenaren fotografeerde op hun kantoren. Ander, over de hele wereld, hè? Over de hele wereld. Ja, Indiaanse vrouw in haar kantoor beroemde foto. Ander indrukwekkend project waren foto's van bejaarde vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog als zogeheten troostmeisjes waren misbruikt door Japanners. En nu heeft hij dus iets nieuws. Geanseneerde foto's geënt op oude, beroemde schilderijen. Mm -hmm. Zo is er onder andere te zien een foto die veel weg heeft van het wereldberoemde schilderij Lezend Meisje bij het Venster. Van Vermeer. Van Vermeer. Prachtig schilderij. Prachtig schilderij. Oh. Uh, dat bij Banning is gaan heten... Marokkaanse met aanvraagformulier voor inburgeringscursus bij gesloten raam. is ook niet helemaal gespeend van humor ook. Zeker niet. Maakt deel uit van Bannings nieuwe serie National Identities, heeft hij het genoemd. Ik sprak Banning tijdens die opening waar hij onmiddellijk bereid was te vertellen... dat zijn project begonnen is uit ergernis aan de afkeer van vreemdelingen... die in Europa de laatste jaren immers op zoveel plekken is opgedoken. Een partij als de PVV... Uh, stellen de zaak zo voor dat er een Nederlandse cultuur is... als een soort blok, een soort huis. En als er dan immigranten komen... dan moeten die hun uiterste best doen om in dat huis binnen te komen. Die moeten heel hard uh, studeren... en die moeten zich aanpassen aan die Nederlandse cultuur. Alsof dat iets is dat zo ergens uh, rond de tijd van de Batavieren is ontstaan... en uh, een gesloten eenheid is... En dat is natuurlijk onzin. De Nederlandse cultuur, wat dat ook mogen zijn, is natuurlijk vormgegeven mede door immigranten. Uh, veel van uh, onze uh, 17e-eeuwse kunstenaars waren of zelf migrant of nakomelingen van migranten. Uh, Vondel, om maar eens iemand te noemen, is in Duitsland geboren. Uh, dus er is eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Al dus Jan Banning, die verder vertelde dat hij met bijvoorbeeld de foto van het Marokkaanse meisje geëmd op het meisje van Vermeer mm -hmm. precies deze discussie wilde aanwakkeren. Hij wil in het nieuwe werk laten zien dat onze nationale identiteit mede is vormgegeven door migranten. Er hangt ook een foto naar een werk van Rembrandt. Ja, wat, Turk, wat is dat? Dat is een Turkse variant op het beroemde portret van Jan Six. Ah oh ja. Um, waarvoor hij een gastarbeider heeft genomen die er heel stoer uitziet... die trouwens werkt aan het Rijksmuseum. Uh, en omdat hij ook over de grenzen wil kijken... is er een Jamaikaanse variant van Olympia van Manet, 19 e eeuw schilderij. Joost Swagerman overigens, gisteren in de Wereld Draait Door... vandaag in de Volkskrant, zegt ook fan van Banning te zijn... maar vindt hem tegelijk te boodschapperig. En hij vindt dat hij de kunst van Johannes Vermeer... beter met rust had kunnen ja, laten. Ja, hij zegt de poëzie en verstildheid van zo'n meesterwerk... moet je met rust laten. Ja. Ja. Niet aankomen. En hij gaat verder, hij zegt... Banning bedient zich van beeldretoriek en propaganda. Maar als je de eerdere foto's van Banning kent... en daarvan hangen er nu ook een heleboel op deze expositie... dan komt dit werk niet uit de lucht vallen. Bannings werk heeft nu eenmaal linken... met maatschappelijke vraagstukken. Ik stam natuurlijk uit de journalistiek... En in het verleden heb ik dus steeds gekozen voor, voor zeg maar, de wereld van de bladen. Um, zeker nadat ik Bureaucratics had gemaakt, uh, kwam er grote interesse vanuit uh, musea, galeries en, en dergelijke om dat werk tentoon te stellen, om dat werk aan te kopen. En uh, ik zag dat als een ander spoor om. Uh, eigenlijk datzelfde te bereiken, namelijk deelname aan het publieke debat. Ja, en zo timmert hij dus aan de weg. Vroeger in kranten en tijdschriften... Waar het slecht mee gaat, die worden ten dele opgedoekt. Die kleurenbijlagers, waar die dan uh, veel in... Is hij in... dus niet meer te zien? Kan nee. hij zijn boodschap niet kwijt? En nu in galeries en tentoonstellingsruimtes. En hij is eigenlijk van de weeromstuit beeldend kunstenaar geworden. En <laughs> Tegen zomaar... en dank. Ja. Tegenwiel en dank. En uh, over de hele wereld is met name die, die, die, die tentoonstelling... Bu bureaucratisch te zien geweest. Ik begrijp de kanttekening van Joost Swagerman... maar Banning heeft natuurlijk ook uh, recht op meer en die moet je geen onrecht doen. Want het werk van Banning is meer dan pamfletistische kunst. Dat nu denken zou hem echt geen recht doen. Mijn uh, gedachte is uh, bij eigenlijk al dat werk wat ik maak... Ik, ik wil vragen stellen, ik wil niet per se antwoorden geven... ik wil niet per se mensen sturen... en ik wil ze niet per se vertellen, zo moet je denken. Uh, eigenlijk eerder het omgekeerde, denk nou niet zo... Hoe dan wel, Ja, dat weet ik niet precies. Ga maar bij jezelf te raden. Nou, dat was hem, Jan, Jan Banning. Banning ja. Zijn expositie, waar je het al over had, uh, die is in Galerie Fontana Fortuna. Die is waar? Keizersgracht Amsterdam. Geweldige locatie. Het voormalige woonhuis van de 17e-eeuwse staatsman Johan de Wit. Me dunkt. En hij is van 10 december tot. Ja, tot en, en met 25 februari. Net... Ja, is nog voorlopig nog te zien. Volop te zien. Jan Banning. Oké, okay, dankjewel, Anton de Goede. En wij gaan naar Straatsburg, althans daar gaan we niet natuurlijk nu helemaal heen, maar dat doen wij via een lijn, anders zou het allemaal wat veel tijd vergen. En daar zit, als het goed is, Fred Strobans, VPRO's Europa Watcher, waakhond moeten wij maar zeggen. Hij zit daar met Thijs Berman, lid van het Europese parlement voor de Partij van de Arbeid, en Wim van der Kamp, lid van datzelfde parlement, maar dan voor het CDA. Goedemiddag, alle drie. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Geweldige verbinding. Um, mm. Laten we eerst even beginnen. Thijs Berman. Uh, ik had het er net ook al heel even over met Hans van Balen, maar zeer kort. Ja. Zat ook bij natuurlijk de uitreiking van de Sakharovprijs. Dat is de prijs van het Europees Parlement. Vandaar dat jullie er allemaal waren. Uh, voor ja. dissidenten eigenlijk. Voor mensen die opkomen voor hun vrijheid van meningsuiting. Werd dit jaar, het kan bijna niet verbazen, gegeven aan de activisten van de Arabische Lente. En de PVV-delegatie bleef. Ostentatief zitten en klapte niet. En jij bent meteen gaan twitteren. Nou ja, iemand als Ahmed, Ahmed El senoussi uit Libië. Een wat oudere man, 31 jaar in de gevangenis. Waarvan 9 jaar in een isoleercel oude dissident in Libië. Die komt met een prachtige toespraak uit zijn hoofd... zeggen dat hij staat voor vrijheid, voor democratie... voor de rechtsstaat, voor rechten van vrouwen. En zelfs dan kan zo'n club als de PVV niet opstaan. Het is minderwaardig, het is beschamend. Ik snap niet dat iemand nog iets geloofwaardig vindt... aan een club die zich partij van de vrijheid noemt... maar echte vrijheidstrijders die met werkelijke moed iets doen... niet eens kan toejuichen en, en, en respect kan tonen. Ongelooflijk. Wim van der Kamp, ik mag aannemen dat, dat, u daar, dat jij daar hetzelfde over denkt. Ja. Ik ja. vond het uh, onbeleefd. Je hebt uh, politieke verschillen van inzicht. Uh, wat er in Nederland moet gebeuren en wat er in uh, Europa moet gebeuren. Maar als deze mensen uh, toch gerespecteerde prijzen in ontvangst komen nemen... dan kan je op minst minste beleefdheid uh, hebben om daar ook uh, aan deel te nemen. En uh, ja, ik ben het in dat opzicht met uh, Hans van Baalen en Thijs Berman eens. Goed zo. Fred Stroobans, ik ga jou vragen om uh, nog... Even voor zover dat mogelijk is en nog nodig is. Maar ik denk eigenlijk dat het altijd nodig blijft. Kort maar krachtig de duizelingwekkende top van afgelopen weekend samen te vatten. Althans niet de hele top. Maar graag even wat wij nu voor hebben liggen. En hoe we daar nou toch weer chocolade van moeten maken. Ja, de historische top. Hè? De ja, top van de laatste dat kans. Dat hebben we al een hoop Maar ik denk dat we, dat we zo, zo al een tiental hebben gehad. Nou ja, kijk, waar we het vorige week nog uh, over hadden... het was dus de top van de laatste kans... en de staats- en regeringsleiders zijn uit Brussel gekomen... om de markten gerust te stellen. En we weten dat mevrouw Merkel... Uh, bondskanselier uit Duitsland... maar één ding in de hoofd had. Dat was een verdragswijziging. En voor eens en voor altijd in het Europese verdrag... Uh, de begrotingsdiscipline uh, bijtelen. Mm -hmm. En ze heeft uh, zich vastgelegd gehouden aan uh, dat idee, want uh, de voorzitter van de Europese Raad, uh, de Europese president, Herman uh, van Rompuy, die had eigenlijk een elegante oplossing waarvoor je, of waar, waar, waarmee je dus eigenlijk dat uh, verdrag niet uh, moest wijzigen. Hij wilde gewoon uh, klein, kleine wijzigingen aanbrengen aan de bestaande wetgeving. Maar hij had ook bijvoorbeeld de idee opgevat uh, dat het grote Europese hulpfonds, hè, dat is een soort uh, toekomstig monetair fonds, dat in het leven ge, ge, uh, geroepen zal worden volgend jaar, dat dat een banklicentie uh, kon krijgen, waardoor ze geld van de Europese Centrale Bank kon lenen, om dan echt de markt te gerust te stellen, die uh, beroemde bazooka. En hij had ook gezegd van, ja, op langere termijn of middellange termijn moeten toch die eurobonds komen. Nou, ja, maar dat, dat is allemaal duidelijk. Maar eigenlijk... wat het dus hij wilde eigenlijk ja. voor de korte termijn, want daar vroeg iedereen om, er moet nu even wat gebeuren. Ja. En uh, mevrouw Merkel zei, het kan allemaal wel zijn, maar ik wil dat er nu ook afspraken komen over, dan duurt het maar ja. een paar jaar, maar dat er een verdragsverandering komt. Vervolgens, dat ja, wil Sarkozy niet. Engeland is überhaupt over alles zo boos geworden dat hij zich weer geheel en al in het water teruggetrokken ja. heeft. Dus we zijn niet echt heel veel verder... Nee, en uh, Cameron is dus opgestapt. Hè, omdat, kijk, Cameron had gezegd van... ik zet mijn handtekening wel onder een verdragswijziging... maar op voorwaarde dat de Londense City een uitzondering krijgt... zeg maar een opt-out op toekomstige strenge wetgeving... op de financiële markten en de financiële transactietaks. En toen heeft Sarkozy gezegd, nou ja, uh, uh, dat, uh, dat kan helemaal niet. En toen is hij opgestapt. De kwestie is nu dat de 26 op eigen houtje... een soort uh, verdrag gesloten hebben waarbij ze gaan... Dat inderdaad er inderdaad een strengere begrotingscontrole komt. He, bijvoorbeeld die gulde regel dat elk land in zijn wetgeving moet inschrijven. dat je je begroting in evenwicht houdt en dat die niet hoger mag, het tekort niet hoger mag zijn, 0,5 uh, procent. Maar dit okay. verdrag is Wacht afgesloten even. en dat moet wel duidelijk zijn: buiten de Europese en... wetgeving om. Dat en heb dat jij nu even probleem. gezegd en dat wil ik nu graag natuurlijk even aan onze democratisch gekozen parlementsleden voorleggen. Uh. Hoe hebben we het nu, Wim van der Kamp? Buiten de EU-wetgeving ja, uh... om. Waar, waar, waar blijft u? Uh, ik, ik ben er niet zo uh, pessimistisch over. Uh, oh. Fred kiest uh, al de hele dag een, een hele institutionele aanpak... <laughs> om het zo maar even uit te drukken. Het democratisch ook. Uh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, allemaal terecht. Maar uh, de burgers uh, zitten te wachten op uh, duidelijke politieke oplossingen. Ja. En als ik bijvoorbeeld even kijk naar het uh, beroemde Schengen-dossier... dus het vrije verkeer van personen in Europa... Mm -hmm. dat is ook buiten de Europese Unie tot stand gekomen. En dat is later in het verdrag van Lissabon... is dat uh, met de Europese Unie verbonden. Mm -hmm. Ik ben ervoor dat er op zo kort mogelijke termijn een verdrag komt. Want uh, u zegt, ze hebben een, of uh, Fred zegt, ze hebben een verdrag afgesproken. Nee, zover zijn we nog niet. Ze hebben de intentie uitgesproken om tot een verdrag te komen. Ja, maar dat dat natuurlijk... zou er rond, rond <lacht> 1 maart uh, moeten liggen. We zouden toch ook geschrokken uh, zijn als, de... het, als het allemaal wat sneller was gegaan. Uh, ja, maar dat is wel nodig. Het is wel nodig. Ik bedoel, uh, Neem, dit was bijtende ironie van de presentator. Oh, Oké. Okay. Ja. Nee, maar even voor de duidelijkheid, u zegt democratische controle. Wij zitten er hier als Europees parlement bovenop. Ja. Ik vind het onverantwoord om op dit moment een institutioneel uh, debat te beginnen over wie doet wat. Nee, die begrotingsdiscipline die moet. En ben ik zeer met mevrouw Merkel, meneer Schäuble en uh, meneer Jan Kees de Jager eens. Die begrotingsdiscipline moet zo snel mogelijk worden afgesproken. en ook met sancties worden belegd. Trez Werman wil en ik even de kans geven. Wat buiten de kan wetgeving om? In deze vorm? Ik heb de vraag niet goed gehoord. Oh, nou, nou even dezelfde de reactie. Om. Buiten de wetgeving om, hoe, hoe erg is dat? Ja. Of, is, of is, het, is het zoals Wim van der Kamp zegt.? Ach daar komen we vanzelf, maar er moet nu even wat gebeuren. Oh nee, er is vrijdag een ramp gebeurd. Uh, uh, uh, uh, Europa <laughs> heeft zich geïsoleerd van het Verenigd Koninkrijk. Dat is één. Dat is een, dat Zo is een kan drama. je het ook stellen. Er zijn ja, ook mensen die zeggen: zo, zo, zo wordt het gezien in Londen. Ja. Nee, nee, nee, het, het echte drama is natuurlijk dat er deze week mm -hmm. uh, in werking treedt. Een, een heel pakket van begrotingsregels. waarmee we in feite prima uit de voeten kunnen. En Olly Reen, de eurocommissaris die erover gaat, is een supermachtige commissaris geworden. die gaat toezien op onze begrotingen. Ja. Daar houdt Frankrijk niet van, want die wil niet zo'n machtige commissaris. Dus er is nu een verdragje naast bedacht. niet eens van alle 27 en buiten het EU-verdrag om. En dat verdrag dat zou het dan intergovernementeel gaan regelen? Dat wil zeggen tussen de hoofdsteden? Ja, dan zijn Frankrijk en Duitsland de baas. Dat is niet in het belang van Nederland. Nederland zou er goed aan doen om een initiatief te nemen. Mark Rutte, onze premier, moet onmiddellijk naar Londen... en moet zeggen, jullie moeten terug aan de tafel. Dit verdrag gaat ook van tafel van die 26. Maar we regelen het wel onderling binnen het Europese verdrag... in Brussel, met het Europese parlement... als democratische controle erachter. Mm -hmm. Fred, nou, uh, als ik dit zo hoor... Hebben? Wat, wat, pardon? Nee, ik vroeg, ik vroeg even, wilt u het nog helderder hebben? Nee, ik wil het niet nog helderder hebben. Het is hartstikke helder. Ik wil daar alleen Goed, Fred, even, even vragen, Fred, dat uh, uh, als je dit zo hoort... zowel Thijs Berman als Wim van der Kamp... Uh, dan denk je, nou, het einde van de crisis is nog helemaal niet in zicht. Nee, ik stel voor, Tessel, dat we naar een aantal reacties uh, gaan luisteren. Uh, uh, in de eerste plaats gisteren in het uh, Europese parlement... Guy Verhofstadt, de leider van de Europese uh, liberalen... Uh, voor het eerst een toespraak in het Nederlands en hij legt zelf uit waarom. Meneer de voorzitter, ik ga vandaag in mijn moedertaal spreken... omdat ik denk dat het Engels niet zo aangewezen is vandaag. <laughs> uh, meneer de voorzitter, het heeft België meer dan 540 dagen gekost... om een regering te vormen. En iedereen heeft daar de draak mee gestoken. Maar vandaag is het zo dat de crisis rond de euro al meer dan 700 dagen duurt en dat we de eerlijkheid hier moeten opbrengen... om te bekennen dat we ze nog altijd niet onder controle hebben... en dat het einde ook nog niet in zicht is. Dat klopt. Tja, ja. goed. Ja, het einde is inderdaad nog niet in zicht. En hij was niet de enige, want voor het, he voor het eerst... Herman van Rompuy, Europees president... voor het eerst zegt hij dat hij zelf... Dit hele akkoord, laten we het akkoord noemen, want nu van de Kamp zit, is het eigenlijk nog niet echt een uh, een verdrag dat hij het maar tweede keus vindt in het Engels. Een intergovernmental treaty was not my first preference, nor that of most of the member states. The objective remains to incorporate these provisions into the EU treaties as soon as possible. In the meantime we must ensure that the new procedures remain as closely embedded in the union structures as possible. Ja, as closely ja. embedded as possible. Ja. Also, ja, ja. Dus ja. hij is er wel voorstander van dat wat men nu heeft afgesproken ooit in Europese wetgeving komt. Ja. En dan nog een laatste reactie. Dat is belangrijk. Ook de Europese Commissie heeft van zich laten horen. En u hoort in het Nederlands Karel de Gucht, Belgisch eurocommissaris van Handel. En ook hij is heel kritisch. Ja, dat kan niets afdoen aan het Verdrag van Lissabon. En nu zijn er een aantal wetgevingen, onder andere de zogenaamde Sixpack, die juist de bedoeling had van meer controle te hebben op de nationale budgetten. Die resorteren onder het verdrag van Lissabon. Dus dat gaat niet. Men kan nu niet plotseling met 23, wellicht 26 landen iets anders gaan besluiten als het iets is wat er bovenop komt. Uh, met name dat die 26 landen uh, er zich toe verbinden... dat als de Europese Commissie uh, boetes voorstelt... Uh, of sancties wil nemen tegen lidstaten... Uh, dat die landen er zich toe verbinden om euh, die sancties automatisch ook goed te keuren in de raad van ministers, hè? dan is daar op zich niet zoveel tegen in te brengen. Maar ik, euh, ik kan ervan op aandenken dat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement op hun achterste poten zullen gaan staan als men via dat verdrag zou proberen iets te veranderen aan het verdrag van Lissabon, dat denk ik wel. Mm, Wim van den Kamp, nou, de de ja, dat laatste wat de Karel de Gucht zei. Nou ja, kijk, even twee dingen. Als het gaat om de voorkeur, dan regel ik het ook het liefst... met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Want dat zijn nou eenmaal de kernbestuursorganen van de Europese Unie. Maar ik zit met een ander probleem. En dat is dat die eurocrisis om zich heen grijpt. Ernstige verstoringen aanbrengt. Ook in de reële economie op dit moment. En ik ben in dat opzicht pragmatisch... Ik zeg, als wij met 26 landen een hulpverdrag kunnen afsluiten over die begrotingsdiscipline. Ik ben er overigens met de gucht eens. Daarvoor moeten wij de six-pack-afspraken als uitgangspunt nemen. Want dat ligt allemaal klaar. Hè? Dat uh -huh. heeft Corien Wortman samen met veel Nederlandse europarlementariërs... tot een goed, uh, goed einde gebracht. Maar om op dit moment, in, terwijl je in het oog van de storm zit... een institutioneel debat te beginnen... terwijl het wellicht lukt om met 26 landen intergouvernementeel die afspraken te maken, dan kies ik dus voor het laatste. Nee. Ja, dan even over de positie van Engeland. Eh, het is vreselijk triest wat daar gebeurd is. Maar het initiatief wat Thijs Berman voorstelt... dat Rutte Cameron gaat overtuigen... ik denk niet dat dat reëel is op dit moment. Zij willen hele rare vrijheden voor de city... Uh, ze willen het casino uh, uh, voortzetten. Nou, u kent mij, ik ben bepaald geen socialist. Uh, laat staan een sociaaldemocraat. Maar dat cap casinokapitalisme van die Engelsen... dat moet te vuur en te zwaar bestreden worden. Dat heeft T deze raad niet gedaan. Daarom zijn het is dus... Problemen gekomen. Het is dat afgelopen vrijdag... nou precies op dat punt wat Wim van der Kamp terecht noemt... namelijk pak dat casinokapitalisme mm -hmm. aan... doe iets aan de bankensector... neem ze die idiote risico's af die ze durven te nemen... op onze kosten. Daar is niets aan gedaan. En dat gebeurt... Met Jan Kees de Jager als minister van Financiën daar in de Achterhoede. Het spijt me, daar heeft die raad dus gewoon gefaald. Er is geen oplossing gekomen. En wat we zouden moeten doen, Wim van der Kamp, dat is invoeren van een bankenbelasting. De bankensector aanpakken, nutsbanken scheiden van zakenbanken... en die risico's aan hen laten. Europese centrale banken ruimere taak Waar we moeten, en wat nog veel meer moet... Dat is die recessie tegengaan door na te denken over werkgelegenheid. Wij kunnen de Spanjaarden leren hoe je van jeugdwerkloosheid afkomt. Zij kunnen van ons veel overnemen. Wij kunnen van hen, misschien, van hen misschien ook wat overnemen. We zullen dus met die lidstaten om de tafel moeten... om een groot Europees plan te maken voor het creëren van werkgelegenheid... het vergroten van arbeidsparticipatie. Dat is de werkelijke uitweg uit de crisis. In plaats van je blind te staren op financiers die altijd onzeker zijn... zolang wij geen vertrouwen hebben in onszelf. En je blind te staren op alleen ja. bezuinigen, wat ook gevaarlijk is, wordt gezegd. Precies. Dat is precies de kwestie. Die wordt alleen maar bezet. Nou, het is een nee, rechtsoplossing dit... uit 1980 voor een crisis van 2011. Van de kamp? Dit, wordt de oude, dit wordt de oude discussie tussen, tussen Partij van de Arbeid en CDA. Nou, Laten we het samen eerlijk zijn. beter aan dan nu. Maar... We, hebben, we hebben in het uh, Europese werelddeel hebben wij 8 triljoen euro staatsschuld. En als je nu gaat investeren met uh, geleend geld, hè, of in ieder geval kunstmatig geld, dan investeer je in, op een drassige bodem. We moeten nu eenmaal aanvaarden dat de Europese Unie... op te grote voet heeft geleefd de afgelopen twintig jaar. We hebben te veel schulden gemaakt. Je kan innoveren binnen de bestaande middelen. Het hele discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen over innovatie met bestaand geld. Laten we die nu eerst eens benutten... in plaats van geld bij te gaan drukken. Ja, en de Partij van de Arbeid vervalt in de oude fout. Geld uitgeven, geld uitgeven. Oh, God, God. Terwijl iedere burger in Nederland aanvoelt... kijk naar de huishoudbudget. Het moet het, minder. Het moet ja. echt minder. Ja, Het zijn Amerikaanse financiers. Het Financial Times schrijft zich rot over het idee... want je kunt deze recessie niet uitkomen als je alleen maar bezuinigt. Dat zeg ik dan ook in alle bescheidenheid als Sociaal en dan word ik ervan beschuldigd met oude recette te komen. Je zult moeten overgaan tot hervormingen... die leiden tot het uh, maken ondernemers makkelijker te ondernemen te zijn in Europa. Dat is één ding. Zorg dat jongeren uit de werkloosheid raken in Zuid-Europa... En denk inderdaad ook na over projecten die je met privaat geld, met, met publiek geld kunt investeren, die veelbelovend zijn. Zorg ervoor dat je investeert in treinlijnen van de Baltische staten naar West-Europa. De Baltische staten 4000 vrachtwagens per dag over twee mm -hmm. baas wegen. Dit zijn allemaal oplossingen dus die komen investeren. terecht van parlementariër. parlementariërs in Europa die ook zelf gelukkig na blijven denken. Fred, er zijn in elk van nog 26 landen waar uh, iets mee gedaan kan worden. Of begint ook het, daar het tien kleine negertjes spel? Ik, ik vrees van wel, want wel. ondertussen zijn er grote problemen in, uh, in Tsjechië, want ik vroeg al afgelopen vrijdag aan, op de top aan uh, Tsjechische collega's, hoe gaat dat daar, want daar, daar heb je dus ook een president die eurosceptisch is. Nou, het parlement denk ik gaat daar niet bewegen, alvorens ze de ware inhoud kennen van het verdrag. En twee, de Tsjechen zijn niet erg bereid om geld te storten, uh, wat is een potje uh, afgesproken van 200 miljard ja, voor het IMF. IMF? Ja. En dat willen ze dus, dat willen de Tsjechen ook niet. Er zijn problemen in Ierland, en ook in Finland. Dus Finland, Ierland, Tsjechië, misschien net als Engeland die niet mee gaan doen. Wim van der Kamp, dan wordt ja. het misschien wel een klein lijstje om, om, om buiten EU-wet om nog iets achter op een veeltje te zetten. Ja, maar dat is het, het grote verschil tussen de invalshoek van de media en de invalshoek ja. van mij als opgewekt politicus. <laughs> <laughs> uh, ik ga ervan uit dat ik ze er alle 26 bij krijg. Het heeft, uh, hé, laten we eerlijk zijn, het afgelopen jaar wel drie premiers gekost: ja. uh, zowel Griekenland, uh, Italië als uh, Slowakije. Uh, de noodzaak van budgetdiscipline in Europa is zo groot dat ik ervan uitga dat we die 26 landen, en misschien zelfs... want kijk eens even hoeveel kritiek Cameron op dit moment krijgt. Mm -hmm. Want wat hij nu bereikt heeft, dat is eerder ten nadele van de Londense city... dan ten voordelen. Ik sluit zelfs niet uit dat wij op 1 maart 2012... een aanvullend verdrag kunnen sluiten met 27 landen. Het zou mooi zijn. Thijs Berman net zo opgewekt en hoopvol de laatste 30 seconden. Nou ja, Wim van den Kamp wil een monster een mooi broekje aantrekken op 1 maart 2012. Mag van mij, maar ik heb liever dat we dat binnen Europese kaders doen... en dan met een nieuw verdrag waarvan niemand weet wat er de juridische status van is... waar je eindeloos veel processen over kan gaan voeren... en wat dus helemaal niet die duidelijke politieke oplossing biedt... die we zo graag willen okay. hebben. Welke periode? 1 maart, Tessel. Goed, Fred. Hartelijk bedankt. Thijs Berman de van de waarheid. Partij van de Arbeid. En Wim van der Kamp van het CDA bij de Europarlementariërs. Daar in Straatsburg zetten zij het goede werk dapper en hoopvol voort. Hartelijk bedankt. Dit was de Villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half 4 op deze zender, Radio 1. Zometeen het Radio 1-journaal met Tim Overniek. En Lucella, en natuurlijk. Ja, natuurlijk niet te vergeten. We gaan onder meer naar de tandarts om ons draaiboek te vullen. Tandartsen moeten per 1 januari hun tarieven bekendmaken... maar er is nog bijna niks van te merken. De tandartsen hebben dus wat uit te leggen en dat gaan ze doen in onze uitzending... Maar verder het haagste nieuws uit de provincie komt. Het Natuurakkoord. Groningen stemt tegen het beleid van provinciegenoot Henk Bleker. Dus wie weet horen we straks een boer met kiespijn. <hacht> Naar de hoofdpunten van het nieuws met Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. Pvd en PvV vinden dat het CDA zich niet aan zijn afspraken houdt. De Christen-Democraten willen het plan voor de 130-kilometer-wegen voor een deel blokkeren. Ze zijn niet tegen de verhoging van de maximumsnelheid... maar willen geen extra geld uittrekken om sommige wegen aan te passen. Het Amerikaanse blad Time magazine heeft de demonstrant in brede zin gekozen tot persoon van het jaar.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 En een dief heeft in de Duitse plaats Gen Niets uit een auto een urn met as gestolen. Volgens de politie dacht de man waarschijnlijk dat het een waardevolle vaas was. Maar het was de as van de vader van de eigenares van de auto. De vrouw wilde de urn meenemen naar een familielid. De dief heeft geen andere spullen uit de auto meegenomen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Aan verkeersinformatie: Het is een normale woensdagavond spitsen, staat 100 kilometer file in totaal. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ongeluk gebeurd. Voor Badmen staat nog 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A7 van Saandam richting Den Oever... staat tussen Afrit A. Van Horen en Wochnum 5 kilometer na een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij Afrit Westerbroek... een file van 3 kilometer. A12 Arnhem richting Duitse grens voor Knopert Ouddijk 6. Er staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de N15 Europort Rotterdam... is de Thomassentunnel in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing.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 Goedemiddag, staatssecretaris Bleker ziet zijn natuurakkoord in de provincies sneuvelen. Ook Groningen is nu tegen. Kan hij nog wat doen om die weerstand weg te nemen? Die vraag wordt hem zo voorgelegd. Herveen wil weer absolute toptijden bij het schaatsen krijgen. Een nieuw Tialf moet de snelste laaglandbaan ter wereld worden. Hoe ze dat willen gaan doen, dat hoort u vanuit Friesland. En er hangt sneeuw in de lucht. Krijgen wij soms een witte kerst? Gerrit Himstra loopt er al warm voor. De rechter in Den Haag oordeelde vandaag over een niet-alledaagse zaak. Spionage. De voormalige F-16-piloot die wat aan de Russen wilde verkopen... krijgt vijf jaar cel. De rechter zal dat toelichten. In dit Radio 1-sanaal tot half zeven vanavond. Eerst België, want de illegale wapenhandel in België wordt voortaan beter gecontroleerd. Dat heeft de minister van Justitie, Turtelboom, gezegd. Een dag na de aanslag op het Grote Plein in Luik. Nu blijkt dat de dader van die aanslag voor die tijd ook nog een vrouw heeft doodgeschoten. Dat gebeurde in een loods bij zijn woning. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, die vrouw, wat weet jij daarvan? Een 45-jarige vrouw is het, de schoonmaakster van zijn buurvrouw. Amrani, die schutter, die heeft haar binnengelokt in de loods waar hij eerder cannabis teelde. Euh, heeft haar daar binnengelokt? Onduidelijk wat er gebeurd is. Is ze aangevallen? Is ze verkracht? Dat wordt allemaal nog onderzocht. Maar in ieder geval, ze is overleden door een schot in het hoofd. En vervolgens is Amrani het centrum van Luik ingegaan. En het blijkt nu dat de schutter in 2008 gearresteerd was omdat hij ongelooflijk veel wapens in bezit had. Had hij nu zijn huis ook weer vol liggen? Nee, er zijn geen wapens gevonden, ook geen afscheidsbrief, maar hij had wel flink wat wapens bij zich. Het lijkt erop dat hij al zijn wapens heeft meegenomen, en dat was wel een zwaar oorlogstuig, een, een, een, flinke, een, een flinke mitrailleur zat erbij, een paar pistolen en die handgranaten, dus waarmee hij al de schade heeft aangericht in het centrum. En dan zegt vandaag de minister van Justitie, er komt betere controle in België. Hoe was dat tot nu toe nog geregeld? Nou, niet goed genoeg in ieder geval. Er wordt wel gezegd dat België een draaischijf is voor de handel in oorlogstuigen. Komt vaak van de Balkan. Eh, na de oorlog daar in de jaren negentig overgebleven en wordt nu verhandeld. Er was hier vorige week nog een, nog een enorme een overval in een winkel met eh, kalasnikovs. Dat gebeurt vaker hier in België. Die Wapens gaan natuurlijk ook naar, naar Nederland. Er zijn ook gevallen van Belgische criminelen die in Nederland met geschut langskomen. Het, het, het wordt aangepakt. Het, was, het is de prioriteit voor de nieuwe regeringsstaat. in het regeerakkoord morgen op het eerste kabinetsberaad van DiRupo... stond ook helemaal in het teken van de aanslagen. Daar is afgesproken. Hardere aanpak en veel plegers beter in de gaten houden. Een van de ideeën van die minister van, Zaken, eh, sorry, van Justitie Turtleboom... is bijvoorbeeld het verhogen van de straffen op het bezit van die zware wapens... in de hoop dat dat helpt. Ja, is dit agendapunt een strengere wapencontrole ook het gesprek van de dag bij de bakker in België bijvoorbeeld? Nou ik hoor hier vooral toch uh, verontwaardiging. En ook uh, de, de mensen vragen zich af waarom heeft hij het gedaan. Want dat is nog steeds niet duidelijk. Er was geen afscheidsbrief. Hij heeft wel aan zijn, uh, zijn echtgenote zijn laatste geld overgemaakt met de mededeling uh, het gaat je goed uh, tot nooit meer ziens. Uh, dus hij uh, haalt waarschijnlijk wel de intentie uh, om zichzelf ook van kant te maken. Maar ja, wat, waarom precies en waarom zulke willekeur, willekeurige slachtoffers, ja, dat is allemaal nog onduidelijk. Dat is hier het gesprek van de dag. Ja. Nou, als we even kijken naar die slachtoffers, hè. de gewonden van gisteren, verkeren er nog veel in levensgevaar? Ja, volgens de RTBF hebben we contacten met het ziekenhuis gehad. Um, die zijn, uh, er zijn er nog vijf mensen zwaar gewond. Uh, er is één vrouw, uh, gisteren werd gezegd dat ze was overleden. Een 75-jarige vrouw die in dat bushokje stond waar de garnaat ontplofte. Uh, die wordt nu niet meer bij de doden gerekend omdat ze uh, hersendood zou zijn. Maar officieel dus nog niet overleden. Dat betekent dat er gisteren op het plein uh, drie mensen uh, zijn gedood plus de dader en nog vijf mensen zwaar in het ziekenhuis dus dat aantal kan nog zeker oplopen. En die vrouw dus bij die loods vlakbij zijn huis Joris van Poppel dankjewel vanuit Brussel. De kritiek op staatssecretaris Bleker neemt toe vanwege zijn natuurbeleid. Er wordt bezuinigd en provincies krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. Er is een akkoord over gesloten, alleen willen niet alle provincies daarin mee. Noord-Brabant stemde al tegen en vanmiddag, vanmiddag volgde Groningen. Bleker is er gelaten over. Ik heb een akkoord gesloten met uh, een delegatie van de twaalf provincies. En we wachten af hoe uh, de provinciale parlementen oordelen. Wacht ik af. U wacht af, dat klinkt wat passief. Dat ben ik niet van u gewend. Nee, maar soms is het goed om eens even, als je werk gedaan hebt, om af te wachten hoe, uh, hoe het verder gaat. En dat doe ik nu. Ik, dus ik ga niet... Uh, roeren in de besluitvorming bij, uh, in de provinciale parlementen. Ik ben zelf heel lang lid van provinciale staten in Groningen geweest. Ik had nergens meer de pest aan... dan wanneer ministers tussentijds zich gingen roeren over wat wij moesten zeggen. Dus uh, dat geldt ook voor de staatssecretaris... zelfs wanneer die uit Groningen komt. Hoe verklaart u dat provincies zo kritisch zijn op uw beleid? Omdat het een gigantische omwenteling en operatie is. Dus het, is het krijgen van de verantwoordelijkheid... met minder geld dan je misschien gehoopt en verwacht had... Nou, en dan dat provincies daar heel goed over nadenken, dat snap ik donders goed. Dat zou ik ook doen. U hoort ook geluiden dat ze vinden dat uh, u vervelend hebt onderhandeld. Dat u dingen door wilde drukken. Herkent u daar wat van? Ja, ik, uh, ik ben in onderhandelingen niet een, uh, een lievertje. Ik kom op voor de zaken van de Rijksoverheid. En dat heb ik samen gedaan met de heer Donner. En ik was ook blij dat de heer Donner erbij was. Uh, die bezag het meer vanuit...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 ik heb een akkoord met een delegatie van de provincies onder leiding van de heer Remkes... de commissaris van de Koningin in uh, Noord-Holland. En ik wacht nu af hoe het verder uh, gaat lopen. Maar we hebben er heel lang en indringend over gesproken. Elke komma, elke euro, elke hectare is uh, twee, drie keer omgekeerd. Voor mij is wel duidelijk dat uh, het afwijzen van een akkoord, van dit akkoord... het niet toe leidt dat ineens de zilvervloot binnenvaart. Is dit een dreigement? Nee, is een constatering. Nuchter als we zijn. Want, laten we wel wezen, deze bezuiniging op het natuurbeleid is onderdeel van het regeerakkoord. Van de 18 miljard. Elke staatssecretaris, elke minister heeft een zware opgave. En we leven niet in een periode dat er meer geld komt. Misschien zelfs dat er bezuinigd moet worden. Dus de gedachte dat er meer geld kan komen dan nu in het akkoord is opgesloten, is niet realistisch. Maar bent u nog wel optimistisch over het eindresultaat? Dat het akkoord dat er ligt ook daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden? Laten we de balans opmaken. En na de kerst is iedereen weer een beetje fris en vrolijk. Uh, kijken hoe we het probleem dan met elkaar oplossen. Een optimistische Groninger Henk Bleker in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Ook in de Tweede Kamer was er een tegenslag voor Bleker. De Partij voor de Dieren diende een motie van wantrouwen in. Maar kreeg van niemand steun. Nog één week tot de lancering.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 Klassen in een zakje, koffie drinken en vooral leven in een kleine ruimte. Mark Hamer dus ervaart 24 uur lang hoe het is om in het ISS te zitten. Mark, dat doe jij in een replica die in Noordwijk staat... in de voetsporen van André Kuipers. Toen maar, precies, hoeveel uren heb precies. je er nou op zitten al? Ja, maar we moesten ook wel even tellen. Uh, volgens mij zit ik nu op 9 uur. En dus, dus we zijn bijna op de helft. Uh, en morgenochtend om, om 8 uur uh, ja, wil ik hier weer uit. En vind je het leuk? Ja, ik vind het erg leuk om, uh, om te doen. Uh, ik sprak zojuist Wubbel Wib, Ockels, die is hier al even geweest. Uh, straks praat ik in het Radio 1 met hem verder. En die zei, ja, uh, leven in de ruimte is wel heel vermoeiend. Want jij ja, je hebt te maken met, uh, met die gewichtloosheid. Nou, ik moet je zeggen, het is ook wel vermoeiend. Omdat we vanochtend tot zes uur bezig zijn. En elk uur heb ik eigenlijk wel iemand hier, uh, hier iemand over de vloer gehad. En uh, van alles uh, eigenlijk gehoord over wat ze daar nou boven doen. We hebben hier een hele presentatie gehad van een uh, 3D-camera. Maar ook gesprekken over hoe het nou op de vorm... Gemissie van, uh, van André Kuipers ging. Ja en, en, ja en ook wel een divers beeld, hoor wat ik hoor over uh, de ruimtevaart in Nederland. Aan de ene kant, dat gaat hartstikke goed. Dit gaat hartstikke goed met de ruimtevaartindustrie. Maar ja, dat gaat ook bezuinigd worden. En misschien is André Kuipers wel de laatste Nederlander in de ruimte. Ja, dat soort dingen hoor je hier toch uh, vandaag allemaal. En, en daarom wel ongelooflijk interessant. En, ja, en het is dus vermoeiend omdat je veel informatie in je kopie <laughs> krijgt opgeslagen. Maar die gewichtsloosheid waar je het over had, die, die voel jij toch niet? Of hebben ze die ook nagebootst? Nee, nee, Nee, nee, nee, nee, zo erg is het toch uh, niet. Dat, uh, dat maken we ook niet mee. En, uh, uh, nee, en we, we staan hier inderdaad gewoon op de grond. En uh, in de tentoonstellingsruimte. En om ons heen hoor ik af en toe wel eens uh, het, het gebrul, geblair van kinderen uh, die hier aan het, uh, het rondkijken zijn. Nee, wat dat betreft is, is er wel een groot verschil inderdaad. Ik zie je inderdaad met beide benen op de grond staan. Uh, via de webcam ja. die je kunt volgen ja. op nws.nl. Uh, via die webcam, via dat blog, krijg je nogal wat vragen binnen hè, over wat je daar aan het doen. Wat zoal? Nou, wat ik wel een hele aardige vond was... Uh, ja, hoe, hoe, hoe, ga, hoe gaat het nou met die ontwikkeling van de ruimtevaart? Zullen wij nog meemaken? En onze generatie, en dus wel wil maar even ruim uh, pakken... dus binnen 40 tot 80 jaar... dat we nog eens een keer uh, heen en weer kunnen gaan uh, naar Mars toe. En dan, uh, ja, dat, dat heb ik wel voorgelegd en iedereen. Dat zoiets van, ja, Mars wordt wel moeilijk. Maar het zou zomaar kunnen dat er wel een station uh, op, op, op, op, op, de, uh, op de maan komt. En, ja, en die commerciële... Ruimtevaart, ja, dat gaat toch ook wel flink snel omhoog. Dat wordt, wordt ook va steeds vaker gedaan. Dus ja, er zijn wel ontwikkelingen op dat gebied. Uh, op de webcam, uh, Mark, kan ik ook zien dat er iemand achter je staat. Uh, wie is dat? Ja, ik zit even mee. Dat dat is Hans Uren. van der Landen is een van mijn, uh, mijn mede-astronauten. Uh, die is van de Space Expo. Die weet echt overal wat vanaf uh, wat met betrekking heeft op, uh, op de ruimtevaart. Dus uh, als, als ik het niet meer weet, en dat gebeurt regelmatig snel hoor, maar dan weet hij alles uh, wat er aan de hand is. En kan hij je ook uitleggen hoe moeilijk het wellicht kan gaan worden in die 24 uur van jou, waar André Kuipers zelf natuurlijk een half jaar de lucht in gaat. Ja, Hans, uh, kan jij mij vertellen hoe lastig we het nog krijgen de komende uren? Nou ja, het is flink uh, afzien natuurlijk, hè? Zo in zo'n ruimte Kijk, wij zweven niet, dus we beginnen een beetje moeie benen de, te krijgen. Er is nauwelijks plaats om uh, te zitten. En uh, ja, er komen allemaal wetenschappers uh, langs die ons uh, allerlei technische dingen lopen te vertellen. Dat zijn we natuurlijk niet gewend. Nee, nee, zoveel wetenschap normaal gesproken krijg ik niet naar mijn hoofd. Nee, nee. nee, precies. En uh, we moeten het allemaal maar uh, correct gaan uitvoeren. En uh, ja, het begon vanochtend al met een plasje van je, ja. want uh, dat was al een aardig experiment, geloof ik, hè? Ja, precies. precies. Ja, en wat ik wel net even van Wibbe Okkels uh, hoorde... over, over hoe, hoe zwaar het kan zijn... hij zit ook niet een half jaar in, in de ruimte. maar de verveling zal wel toeslaan. Nou, voorlopig hebben wij daar nog geen last van, in ieder geval. Ga lekker even zitten, Mark. Mark Hamer is dat dus. Moeie benen. Zo, de grootste plannen in Friesland voor de opvolger van TIAF. Er moet een gloednieuwe schaatstempel komen, zo drukt Eerst verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de ANWB... Het is wat drukker dan gebruikelijk. Op woensdag er staat 140 kilometer file in totaal. Op de A7 van Dam richting Afsluitdijk is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit A, Van Horen en Wognum staat daardoor 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En op de N15 Maasvlakte te Rozenburg is de tunnel in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing. Dat geeft veel vertraging, want het verkeer moet omrijden via de Kalandbrug. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Tiaf verbouwen of een heel nieuw ijsstadion? Dat was de vraag. Het antwoord, de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen... kiezen voor een nieuw tiaf stadion Met volgens hen de snelste laaglandbaan ter wereld. Het zou naast het Abel Lenstra voetbalstadion moeten komen... waardoor er daar een groot sportcomplex ontstaat. De vraag is natuurlijk wel of het financieel haalbaar is. Na de start. Verbouwen de tiaf stadion of een nieuw Tialf? Waarom geen nieuwbouw? Omdat het geldverknoei is. Of het nieuw moet zijn, als het uit kan, nieuw zou ik zeggen. Maar als het uh, vernieuwd net zo mooi is als nieuw en het kost minder, dan moet je dat altijd doen. Schaatster Irene Wust verzucht laatst dat het huidige Thialf beter kan worden platgebrand. Er wordt al jaren over gepraat, nieuwbouw of het verbouwen van het huidige stadion. Beide opties zijn nu opnieuw bekeken door een stuurgroep... en die adviseert dus nieuwbouw. Ook al kost dat twee keer zoveel. Ik denk dat we ons niet moeten laten belemmeren... door een bestaande structuur, bestaand gebouw... en daar iets baanbrekends in willen realiseren. Dat gaat bijna nooit goed. Johan van der Werf is voorzitter van de stuurgroep... die alle opties onderzocht. Kosten van nieuwbouw 100 miljoen euro. En van verbouw van het oude stadion 38 of 50 miljoen euro afhankelijk van het meerwerk, zeg maar. Nou, ik denk dat met nieuwbouw hier we weer een stap verder kunnen... dan de bestaande stadions die onlangs zijn opgericht. En dat we weer toonaangevend kunnen zijn in Heerenveen... voor de komende 10, 20 jaar. Volgens Jarco Nieweg, directeur van het huidige Tiof... kun je het stadion prima verbouwen... en voldoet het ook dan weer aan de hoogste standaard. De huidige directeur van Tiof vindt nieuwbouw dus geen goed idee. Als schaatsdirecteur zeg ik nee... Nee, ik zou liever hier op deze plek blijven, omdat de bereikbaarheid groter is. Je houdt je eigen identiteit, je vermengt het niet met anderen. Voor de rest is het natuurlijk voor de uitstraling, maar dat is een heel ander element. Voor de gemeente is, is dat mooier om dat in één complex te zien. Het is een absoluut mooi plaatje voor veen. De uitstraling, dat is waar ze voor kiezen, al dus niet weg. En daar zit misschien wel wat in, want ook van de werf die voor nieuwbouw is... heeft het over kracht en energie en winter-experience. Nieuwbouw en de nieuwe locatie op het uh, terrein van Sportstad Heerenveen... Hè, naast het Abelinsa stadion, zal zoveel positieve energie en kracht opleveren naar de sporters, naar het publiek... Het betekent voor de regio en voor de stad, Herenveen dat het echt een stap omhoog gaat in kwaliteit. Als het gaat om sportbeleving, winter experience misschien wel. Die investering is dat meer dan waard. Een investering dus van 100 miljoen euro. 40 miljoen door de provincie, 40 miljoen uit Den Haag... en 20 miljoen door het bedrijfsleven en sponsoren. Gaat dat wel lukken in deze tijden van recessie? Provinciebestuurder Hans Konst. Als dat er overhoop niet komt, dan hebben wij gefaald dan is het ons niet gelukt om deze boodschap in Den Haag uh, goed vertaald te krijgen. En dan zullen we opnieuw moeten nadenken en hoe nu verder. Voor de zomer van 2012 moet de financiering rond zijn. Maar eerst moeten in februari provinciale staten nog akkoord gaan met de plannen. Wijzen die het af, dan gaat het allemaal niet door. Hoe gaat Comt ze overtuigen? Aan de ene kant kun je zeggen, je kunt voor de helft van het geld... kun je ook een goede ijsbaan krijgen. Aan de andere kant, TIAF is af... Er moet een nieuw t komen. Die kans krijgen wij maar eens in de zoveel tijd. Is start. Als alles lukt zou het nieuwe t in 2015 klaar kunnen zijn. In Heerenveen. Maar hoezo Heerenveen zeggen hier een paar jonge schaatsers? Nou, wij komen uit Amsterdam. Dus wat mij betreft mag daar wel een nieuwe ijstempel komen. Ja, precies. Ook andere steden mogen plannen ontwikkelen van de minister. Dus komt hij voor hetzelfde geld in Utrecht of Amsterdam. Beter bereikbaar. Ondenkbaar. Zelfs voor kritico's is dat niet weg. Ja, Talf is TIAf en die staat in Friesland en die staat niet in midden-Nederland. Nou, als het nieuwe TIAf doorgaat, dan Goed, heeft Heerenveen nog een andere primeur. Want met het ABLentra-stadion ernaast, dan past de hele bevolking van de gemeente in die twee stadions. Dan zijn er ook nog plekken over. Nou, hoeveel mensen wonen daar dan? Vraagt u zich wellicht af? 43.518 mensen. Jeroen Jager maakte dit verslag over het nieuwe TIAF. 9 voor 5, het startschot voor Gerrit Hiemstra. Gerrit, Lucelle en ik kennen je als een doorgaans kalm, nuchter man. Maar je ja. liep hier vanmiddag nogal onrustig rond op de redactie. Zwaai met allemaal uitdraaien van hoge en lage drukgebieden... boven Europa voor de komende 50, 60, 80 uur. Want, zei je, vrijdag gaat het gebeuren. Ja, vrijdag is uh, nou ja, wat het weer betreft een spannende dag. En uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat hebben we niet zo vaak. Dus inderdaad, dan neemt de onrust wat toe. Waarom is het spannend, Geert? Uh, nou, kijk, er trekt een uh, lage drukgebied over ons land of dicht langs ons land. En dat, uh, dat is nogal uh, bepalend voor het weer wat wij krijgen. Als hij precies over het land trekt, dan, uh, ja, dan krijgen we in het Noordwesten, als hij voorbij is, uh, dan krijgen we daar uh, mogelijk Noordwesterstorm. Uh, bij het lage drukgebied valt sowieso veel neerslag. Er uh, worden hoeveelheden verwacht van ongeveer zo'n 20 mm. Dat is gewoon veel. Uh, maar als dat lage drukgebied iets ten zuiden van ons langstrekt... dan kan een groot deel van die neerslag als sneeuw vallen. En dan krijgen we ook veel wind. Geen noordwesterstorm, maar toch nog wel veel wind. windwindig, 6 of 7 of zoiets. En dat in combinatie met een flinke hoeveelheid natte sneeuw, of misschien droge sneeuw. Ja, dat is natuurlijk toch wel iets wat belangrijk is voor het weer. Gaat er dan echt een dik pak vallen? Nou ja, dat kan. Dat kan. Kijk, het, het Alles hangt, kan. Het hangt heel erg. Nee, maar het is echt ja, een serieuze... Ja, in dit geval is het serieus. Ja, dat is een serieuze mogelijkheid waar we vrijdag echt rekening mee moeten houden. En je kunt pas op een vrij laat moment uh, echt aangeven welke variant het wordt. He, Trekt die ten noorden van ons langs, dan komen wij iets meer in de zachte lucht terecht. Dan is het allemaal regen wat er valt. Trekt die iets ten zuiden van ons langs of over Zuid-Nederland, dan komen, dan komen wij niet in die zachtere lucht terecht. Ja, en dan, wordt het, uh, dan, dan kan het toch echt een serieuze sneeuwval worden in combinatie met veel wind. Um, daar moet je gewoon rekening mee houden. Misschien uh, wordt het dat niet. Uh, maar ja, het is een beetje een dubbeltje op zijn kant, zou je kunnen zeggen. En uh, dat is voor komende vrijdag toch wel belangrijk. Het speelt zich vooral vrijdagochtend af, overigens. Het is uh, vooral de, de eerste helft van de dag. Hebben we nog twee dagen te gaan, Gerrit? Wat ja. verwacht je morgen en donder, dr, donderdag? Ja, morgen dan, uh, is het, uh, morgen hebben we te maken met een aantal buien... Dat kunnen overigens behoorlijk pittige buien zijn. Er kunnen ook weer zware windstoten bij voorkomen. De meeste buien zitten dan denk ik in de kustprovincies. Maar in de loop van de dag ook in het zuiden van het land mogelijk zware windstoten. Tot zo'n 75 kilometer per uur. Dus ja, ook morgen moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat is toch ook wel een dag met interessant weer. De kerstvakantie komt uh, dichterbij. Dat is een periode ja. dat veel mensen gaan skiën. Um, er is wat sneeuw gevallen. Lange tijd lag ja. er helemaal niks. Hoe is het nu in, in, in, laten we maar even zeggen, de Alpen? Nou, er is uh, de afgelopen dagen al behoorlijk wat sneeuw gevallen. Maar diezelfde depressie, datzelfde lage drukgebied wat vrijdag bij ons langstrekt, dat zal ook veel neerslag opleveren in eigenlijk alle grote wintersportgebieden. Vooral de, de Franse Alpen krijgen veel sneeuw. Uh, daar zou best wel eens een halve meter sneeuw bij kunnen vallen. Misschien zelfs wel meer. Ook uh, Zwitserland. Uh, later ook in Oostenrijk. Uh, al denk ik dat Zwitserland en Frankrijk het meeste krijgen. Maar ook dichter bij huis. De Ardennen krijgen zeker sneeuw. Het Sauerland krijgt zeker een pak sneeuw. De Harts. Dus uh, ook dicht bij huis. Het komend weekend uh, kun je al uh, te kust en te keur uh, skiën. Welkom in de winter. Gerrit Hiemstra, dank je. Dan Egypte, daar staat veel op het spel. Na de revolutie moet de politiek in het land radicaal veranderen... om te beginnen natuurlijk met echte democratische verkiezingen. We hebben al een eerste ronde gehad, eind november... en toen kwamen de moslimbroeders als grote winnaar uit de bus. Vandaag is de tweede ronde. Nu wordt er vooral gestemd in de meer rurale gebieden van Egypte. Sander van Hoorn, onze correspondent voor het gebied. Sander, eh, op die plattelandsgebieden... Hè, zit daar ook veel aanhang of sympathie voor die moslimbroeders? Ja, voor de moslimbroeders, maar ook voor de Salafisten, zeg maar de wat meer extreme moslims. En die zijn in een nek- aan nek race verwikkeld in heel veel van die gebieden in Egypte waar vandaag gestemd wordt. Ja, wie het ook goed deden, die eerste ronde waren de Liberalen. Wat kunnen zij verwachten? Ja, dat wordt toch wel heel erg lastig. Want sowieso in die rurale gebieden zitten inderdaad uh, de wat meer traditionele mensen, wat meer traditionele moslims. En die hebben dus te kiezen uit die twee uh, partijen, de moslimbroederschap en de salafisten. Uh, de liberalen doen vandaag niet echt mee. Ja, hooguit misschien in Giza. Dat is een heel groot district. Uh, dat begint in Cairo bij de piramides, maar dat loopt dan helemaal zo naar het zuiden door. Dus dat is heel groot. Maar ik denk dat er voor de liberalen uh, vandaag nog een groter gevaar op de loer ligt. Dat is dat mensen strategisch gaan stemmen. Die weten namelijk wat jij en ik ook weten, namelijk dat het een nek en nek race is tussen de moslimbroeders en de salafisten. Ja, en die zullen dan misschien denken, nou laat ik dan maar op een moslimbroeder stemmen en niet eens op een liberale kandidaat. Alles om maar te voorkomen dat de salafisten het gaan winnen. Ja, maar dan vraag ik me af waarom ze ervoor hebben gekozen om de uitslag van de eerste ronde al bekend te maken. Ja, dat zit ik dus met, met jou ook af te vragen, want in Nederland mag je op de dag van de verkiezingen geen opiniepeilingen houden. De exit polls die mogen pas bekend worden als de stembussen gesloten zijn. Maar de Egyptenaren die hebben het dus zichzelf wat dat betreft heel moeilijk gemaakt... door het over zo'n lange periode uit te smeren. Er komt nog een derde ronde, die is in januari. Nou, dan weet inmiddels iedereen wat er in de eerste twee rondes uh, gebeurd is. En dan ga je dus strategisch stemgedrag krijgen. En dat is nou juist wat we in Nederland proberen te voorkomen. En waar ze in Egypte voor zover ik daarna nagaan... geen enkele moeite van hebben gedaan om dat te voorkomen. Nee, het is ook wennen natuurlijk allemaal nog, hè? dit soort uh, processen. Als je nou kijkt ja. naar die eerste ronde, Sander, voorafgaand aan die eerste ronde was er veel onrust. Mensen gingen weer naar het boos over de traagheid van die hervormingen. Hoe is dat nu met die sfeer? Mm, dat is rustiger. Uh, er zijn vandaag wel uh, onregelmatigheden weer gemeld bij de stembureaus. Maar dat, dat heeft allemaal weinig te maken met uh, die demonstraties die er waren. Die waren erop gericht uh, dat het leger zijn taken moest inleveren. De macht moest afstaan aan een burgerregering en terug moest letterlijk naar de barakken. Nou, dat hebben ze nog niet gedaan. Maar heel veel mensen die lijken die demonstranten ja, toch wat, wat, wat, wat minder te steunen. Uh, lijken te zeggen, we hebben nu die verkiezingen, laten we dat proces eerst afmaken. Laten we afwachten of het leger dan doet wat ze gezegd hebben, namelijk terug naar de barakken. En als dat niet het geval is, ja, dan kunnen we alsnog weer naar het agierproject. Dus die grote brede steun die je lang hebt gezien, die is een beetje weg. En mensen zijn nu gewoon echt aan het stemmen. Sander van Hoorn was dat over die tweede stemronde in Egypte. Na vijf uur gaan we vooruitblikken naar het debat vanavond in de Tweede Kamer... over die maximumsnelheid. Die moet worden verhoogd op veel wegen naar 130 km per uur. Nou, zo snel gaat het niet, want het CDA is niet bereid om daarin mee te werken. We hadden het net over die demonstranten in Egypte. U heeft vast al gehoord dat de demonstrant door Time Magazine is uitgeroepen... tot persoon van het jaar 2011. We gaan praten over die ene Tunesier die alles in zijn land... en wellicht ook in al die andere landen in gang heeft gezet. Daar praten we over met Jan Eikelboom die vaak in Tunesië is geweest dit jaar. Tot zometeen. Vanavond BNN Today. Ja, Ik heb inderdaad mezelf beloofd dat ik nooit meer een vaste baan zou nemen. Dat ik helemaal bij dit bij 2011 passe. Vanavond om half negen op Radio 1. En Toen ik en de vrienden mij bij haar avond kwamen om een shop te maken. Uh, stelden ze dat niet op prijs en gooiden we een glas over ons heen. Terwijl we nog niet één foto hadden kunnen schieten. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Het is een beetje camp geworden he, inmiddels. Ja, Radio 1.